Het weer vanavond en vannacht opklaringen. In Limburg kans op mist. Morgen wordt een grijze dag en 14 graden. Na morgen blijft het grijs en neemt de kans op regen toe. Dit was het. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM. Met, Met nu U. ZFM in de avond. Sam's leaving on a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 Come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 talking okay. Nothing at all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 Bye. fire fades away Most of every day is full of tired excuses But it's too hard to say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 Mark Visser met het NOS-journaal. De directeur van de fabriek in Hongarije, waar giftig slip ontsnapte, wordt niet vervolgd voor nalatigheid. Het OM kan volgens de regichter niet bewijzen dat de directeur onvoldoende voorzorgsmaatregelen had genomen. Zoals het niet opstellen van noodscenario's en een rampenplan. Vorige week bezweek een dam van een reservoir bij de fabriek. De omgeving werd overspoeld door giftig rood slip. Negen mensen kwamen om het leven en de milieuschade is groot. De regionale rampenbestrijding zegt dat het gevaar voor de omliggende dorpen is geweken. De aanleg van een nieuw dijkensysteem is voltooid. Dat beschermt de omgeving van de aluminiumfabriek in Hongarije tegen met zware betaalde metalen vervuilde slip. De rechtbank in Amsterdam heeft vier krakers veroordeeld voor de rellen in de Spuistraat. Drie krakers kregen 60 uur taakstraf, één kraker 80 uur. Begin deze maand liep een demonstratie tegen het kraakverbod uit de hand. 200 actievoerders gooiden met stenen naar de politie en richten vernielingen aan. Amsterdamse burgemeester van der Laan wilde schade op de krakers verhalen. De Duitse voetbalclub Bayern München kan voorlopig niet over aanvoerder Mark van Bommel beschikken. Voetballer heeft te veel last van een knieblessure, zegt de Duitse clubarts. Van Bommel mist daardoor in ieder geval het competitieduel met Hannover 96 en de Champions League wedstrijd tegen Kloes. Van Bommel speelde gisteravond nog 70 minuten mee in Interland tegen Zweden tot ongenoegen van zijn club. Bayern München eiste gisterochtend van Van Bommel naar zijn club zou terugkeren omdat zijn knie opspeelde, maar de KNVB gaf hier geen gehoor aan. Bayern München en de KvB hadden al ruzie over Arjen Robben, die na het spelen van het WK maanden aan de kant zaten door een blessure.